7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal hoort u Human Rights Watch over de burgerslachtoffers in Syrië. En waar is die 50 miljoen kilo vlees gebleven? Vragen we zomaar eens aan een woordvoerder van de vleessector. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten.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 En wat ook geholpen had, was dat de mensen in Brabant hadden geweten... dit is gevaarlijk, sluit deuren en ramen, want daar ging het in feite om. Vandaag debatteert de Tweede Kamer met minister Schippers... en staatssecretaris Dijksma over de q koorts waar sinds 2007 zo'n 4000 mensen mee besmet zijn geraakt. q koortspatiënten patiënten zijn tot nog toe niet gecompenseerd. Brennik Meijer verwacht dat alle partijen het kabinet daarop zullen aanspreken.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 In Stadskanaal heeft een grote brand gewoed in een huis. Waarschijnlijk is de bewoner daarbij om het leven gekomen. De brand brak gisteravond rond half negen uit. Toen de brandweer aankwam, woedde het vuur al zo hevig... dat brandweermannen het huis niet in konden. Het huis is totaal verwoest door de brand. Een delen van is ingestort. Later vond de politie in het pand in Stadskanaal een lichaam. De mogelijkheid dat het de bewoner is, is groot. Hij werd na de brand vermist. In Amsterdam-West is gisteravond een man neergeschoten in de omgeving van het Mercatorplein. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident speelde zich op meerdere plekken in de stad af, zegt de politie. Er is een verdachte aangehouden in de omgeving van de Zijlstraat. Er zijn meerdere verdachte aangehouden, dus daarom is er ook op meerdere plekken onderzoek. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.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 Um, opvallende zaken, de A2, Eindhoven richting Maastricht. Een ongeluk tussen Kelpen, Oler en Gratum, twee kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En het verkeer kan beter omrijden richting Keulen... vanaf Eindhoven, Knooppunt Leende Heide. En dat gaat dan richting Keulen via Venlo over de A67 en de A61. Op de A67 vanuit Venlo naar Turnhout staat een vrachtauto stil. Tussen Afrit Zomeren en het Knooppunt Leende Heide. staat vijf kilometer. Bij Knooppunt Leende Heide is nu de rechterrijstrook dicht. Kees Kwaks bij de ANWB, dankjewel.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 Boek ook een voorsprong met AccountView, de bedrijfssoftware van Visma. Kijk op vismasoftware.nl. Inzicht, grip, resultaat. Ervaar zelf de voordelen van Befrank en download nu de app Mijn Pensioen. Voorsprong boeken? Kijk voor AccountView bedrijfssoftware op vismasoftware.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven uh, minuten over zeven. Het gaat in totaal om, toch om 50.000 ton vlees. Dat is, dat is niet mis. Ja, de Voedsel- en Warenautoriteit is zelf ook een beetje geschrokken. Niet weten waar 50 miljoen kilo vlees vandaan komt... die al inmiddels op de pizza en in een lasagne zit. Straks een vertegenwoordiger van de vleessector in onze uitzending. Eerst naar mogelijke oorlogsmisdaden in Syrië. Syrische gevechtsvliegtuigen en helikopters voeren bombardementen uit op burgers. Ook als er geen opstandelingen in de buurt zijn. Soms zijn zijn burgers zelfs bewust het enige doelwit van de aanvallen van de Syrische luchtmacht. Staat in een zojuist vrijgegeven onderzoeksrapport van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. We hebben meer dan 50 unlawful airstrike-attacks in oppositie-controlled areas. We geloven dat meer dan 4000 civiliën killed as als resultaat van aerial attacks. Onderzoekers van Human Rights Watch vertellen over 50, tenminste 50 illegale luchtaanvallen op Syrische burgers. We praten over dit rapport met Jan Kooi van Human Rights Watch. Meneer Kooi, goedemorgen. Goedemorgen. Sinds wanneer doet de Syrische luchtmacht dit? Eigen burgers doelbewust aanvallen? Nou, dat, dat gebeurt eigenlijk al sinds het begin van de opstand. Die begon natuurlijk vreedzaam. En toen is er ja, direct geschoten op burgers uh, die demonstreerden. En later is het van kwaad tot erger gegaan. Uh, echt luchtaanvallen, dat is iets wat sinds maart vorig jaar ongeveer uh, gebeurt... En dat is ook steeds erger geworden door de loop van het, ja, het afgelopen jaar heen. Ja, valt in te schatten hoeveel burgers daarbij dan om het leven zijn gekomen? Um, ja, dat is moeilijk in te schatten. Um, wij hebben zelf 152 burgerdoden vastgesteld bij de ja, bombardementen die wij hebben onderzocht. Maar dat is het topje van de ijsberg. Um, ja, oppositieorganisaties in Syrië zelf die gaan uit van 4300 doden in de afgelopen, ja, sinds juli vorig jaar. Goed te ja. zeggen. Hoe weet u dat het gaat om uh, het doelbewust willen raken van burgers? Zou het ook kunnen gaan om onnauwkeurigheid, omdat uh, er nu eenmaal uh, militaire doelen, uh, rebellen zich bevinden in dichtbevolkt gebied? Ja, natuurlijk moeten alle bombardementen die zijn uitgevoerd goed worden onderzocht.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 Zegt u? Nou ja, dat, dat zal het bewind van Assad zeggen. Ja. Maar als een ziekenhuis zeven keer wordt getroffen, dan kunnen ze kennelijk wel een beetje mikken. Nou, even voor de ja. zekerheid, meneer Kooi: luchtaanvallen zijn altijd van het Syrische regime. Opstandelingen of andere groeperingen beschikken niet over helikopters of vliegtuigen? Nou, nagenoeg niet. Er zijn het afgelopen jaar wel eens wat helikopters in handen gevallen van de rebellen. Maar het grote, de grote meerderheid van het wapentuig dat bevindt zich in handen van het Assad-bewind. Nou, hebben we ook aanvallen gezien op uh, bakkers hè? en er rijen wachtende mensen? Wat kunt u daarover vertellen? Nou, dat is ja, waarschijnlijk na het ziekenhuis misschien de, de ergste vorm van ja, terroriseren van burgers: uh, wachten tot er een lange rij staat en dan een bom laten vallen. Ja, dat is een, een misdaad tegen de menselijkheid, een oorlogsmisdaad. En uh, ja, daar moet onderzoek naar worden gedaan door het strafhof... bijvoorbeeld het internationaal strafhof zou... mensen die verantwoordelijk zijn tot, tot het allerhoogste niveau... Uh, moeten vervolgen in de toekomst. Communicatie lijkt me lastig, maar heeft u het, regime, het syrische regime hiermee geconfronteerd? Ja, we sturen altijd onze rapporten sturen we altijd op naar het syrische regime. En we proberen ook altijd een gesprek aan te gaan met het bewind. Maar ja, ik moet eerlijk zijn, dat, dat lukt niet altijd... Uh, Laat ik het zo zeggen, het Syrische bewind staat niet altijd open voor onze kritiek. Oké, okay, ja. Um, dit is natuurlijk dramatisch voor de burgerbevolking. Wat zou er moeten gebeuren um, om met name die luchtaanvallen tegen te houden? Er wordt uh, op Twitter al door luisteraars geopperd om een no-fly-zone in te stellen. Wat, wat, wat zou een optie zijn? Nou, als Human Rights Watch heeft daar niet echt een, een standpunt in. Wij uh, doen onderzoek naar mensenrechten schendingen. En wat, er, wat moet gebeuren aan die mensenrechten schendingen, dat is aan de politiek uiteindelijk. De internationale gemeenschap kan daar ja, maatregelen opnemen. Wij nemen daar geen standpunt op in. Nee, maar goed, landen als Rusland en China houden bijvoorbeeld verdere sancties tegen. Dat lijkt mij wel een probleem. Want u kunt het constateren, maar dan gaat het maar door. Dat is een heel groot probleem. En daarom is het ook van het grootste belang dat, dat landen als Nederland... maar ook allerlei andere landen in de wereld, machtige landen dan Nederland... druk uitoefenen op Rusland om te stoppen met het steunen van Assad... de wapenleveranties te stoppen. Irak onder druk zetten om geen wapens door te laten voeren richting Syrië. Uh, dat soort dingen. Ja. Wat ook belangrijk is, dat zou je bijna vergeten, is dat er hulp vanuit Turkije naar het noorden van Syrië moet kunnen komen. Zijn er zijn miljoenen mensen die ja, in, in enorme noodverkeer voedsel nodig hebben, dekens, tenten. Ja. Toch een uh, no-fly zone, Lara zei het al even, zou dat toch een optie kunnen zijn? Want zo is het natuurlijk in Libië ook begonnen met die no-fly zone. Daar hebben ze het luchtverkeer uh, ontregeld, eruit gehaald. Zou u daar toch voor willen pleiten? Ik kan er echt niks over zeggen. Sorry, dat, is niet on... dat doen wij nee. niet als Mensenrechtenorganisatie. Het is onduidelijk wat daar de gevolgen voor kunnen zijn. Um, het kan ook zijn dat het de situatie nog verergert. Dus dat, dat is erg lastig en dat is echt een, een beslissing die moet worden genomen door de internationale gemeenschap. Goed, uw constateringen zijn duidelijk. Jan Kooi van Human Rights Watch, hartelijk dank. Graag gedaan. 50 miljoen kilo, we noemen het nog maar eens, het getal. Zoveel rundvlees is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit teruggeroepen. Althans, dat proberen ze, omdat de herkomst niet duidelijk is. De voedselveiligheid kan hierdoor niet worden gegarandeerd. Mogelijk is een deel van het vlees, is daarin ook paardenvlees verwerkt. Dee van der Riet van de stichting Vlees.nl, goedemorgen. U vertegenwoordigt de vleessector, meneer Van der Riet. 50 miljoen kilo, dat is heel veel vlees. Hoe moet dat allemaal teruggevonden worden? Nou ja, dat zal moeten blijken in hoeverre dat nog mogelijk is. Er is gister, gisteravond ook veelvuldig al gezegd... dat er waarschijnlijk al heel veel van verwerkt, verhandeld en geconsumeerd zal zijn. Mm -hmm. Maar dan nog is het zaak dat dat wat boven water gehaald kan worden... nog, nog in beeld krijgen. Veel mogelijk. Hoe gaat dat in zijn werk? Om Dat zal ja, ja, nu moeten blijken. Er zijn 130 bedrijven aangeschreven die uh, relaties hadden met het uh, betrokken bedrijf... die zullen nu zoveel mogelijk openheid van zaken moeten geven... over hun transacties. Maar zij weten waar uh, dat vlees gebleven is vervolgens? Mag ik hopen? We hebben 14 dagen de tijd gekregen van de en Autoriteit om zoveel mogelijk inzage te geven. Uh, dat zal nu de komende 14 dagen uh, moeten gaan blijken. Ja. Bent u het om te beginnen, uh, meneer Van der Riet, eens met de maatregel van de NVWA... dat ze dit eisen dat dit getraceerd wordt? We hebben dat als uh, de VWA uh, uitgebreid onderzoek doet en herhaaldelijk om informatie vraagt bij het bedrijf en ze die niet krijgen, niet voldoende krijgen, dat ze dan vroeg of laat maatregelen moeten nemen die ook wettelijk zijn voorgeschreven. Als de administratie niet overlegd kan worden, kan de VWA niet anders dan uh, op basis van de General Food Law uh, alles afkeuren voor uh, verdere verwerking. Uh, en daarmee is niet gezegd dat de veiligheid in het geding is, maar die kan volgens de VWA ook dus niet meer voor de volle 100%. Geborgd worden. Daar zit, daar zit de angel. Nou, we hebben gisteren trouwens met een aantal verwerkings, vleesverwerkingsbedrijven gesproken. Die willen liever niet op de radio, maar willen wel zeggen dat um, ze het terughalen van zoveel vlees disproportioneel vinden. U deelt die kritiek dus niet, begrijp ik? Wij zijn ook wel uh, nou, geschokt, wil ik bijna zeggen, over de omvang van wat nu getraceerd moet worden. Uh, wij keken ook drie keer naar het bericht: van uh, gaat het om deze aantallen? Mm -hmm. Het gaat om twee jaar productie van een bedrijf voor de VWA van rechtswegen niet meer kan instaan. Uh, en dus moeten ze disqualificeren als, uh, als niet meer geschikt. Um, dat is nogal veel. Uh, we hebben het er niet voor niks uh, al over sinds gistermiddag. Um, dat zou moeten blijken hoeveel er van boven water kan gehad worden. Maar het is inderdaad heel veel. Um, Je geeft ook wel de omvang van de problemen in de onze voedselketen weer. Vindt u niet? Als een bedrijf uh, de administratie zodanig uh, slecht op orde heeft, dan, uh, dan is het probleem uh, ook land groot. Uh, je ziet hoeveel consequenties dat heeft, omdat die vleessector natuurlijk bij het vertakt uh, veel uh, handelscontacten heeft in binnen en buitenland. Dan zie je dat dus de consequenties ook erg groot zijn als ja. één bedrijf het op deze schaal met de regels niet zo nauw neemt. Ja. Is dit een grote klap voor het vertrouwen? In de, in voor, nou ja, in de voor de vleessector en de levensmiddelenindustrie. Voor de vleessector ook. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven. die gewoon alles netjes kunnen, kunnen traceren. en overleggen. Die zijn nu ook mede slachtoffer. van het handelen van een partij als deze. Dus uh, ja. er zijn natuurlijk heel veel bedrijven. die hier ook. Uh, of zijn minst de wenkbrauw bij omhoog trekken. en, uh, en iets hebben van ja moeten de goede nu leiden onder het handelen van, uh, van één bedrijf. Ja, wat denkt, denkt u ook niet? Wij dat het hier vanochtend ook op de redactie over... een pizzaatje met wat uh, rundvlees, wat gehakt erop. Ik weet niet of ik die nog uh, in mijn mandje zal gooien. Dat heeft toch gevolgen voor het consumentenvertrouwen? We moeten afwachten hoe het, hoe het verder loopt op dat gebied. Uh, we zijn natuurlijk wel wat gewend. En nogmaals, de benadrukt: uh, we hebben geen concrete aanwijzing dat er uh, voedselveiligheidsvraagstukken zijn. Maar gaat u maar door er wat extra is acties is geen... tegenaan gooien, meneer Van der Riet? Wat PR op hè, het, acties? Op dit moment zou ik kunnen zeggen: het is geen investering in het, uh, in het vertrouwen. Maar het is beter om nu alles eruit te halen waar uh, enige gereden twijfel over zou kunnen zijn. Ja. Ook al is het administratief. Maar op lange termijn is dat natuurlijk wel een investering in het vertrouwen. Maar meneer van u bent er ter promotie ook van het vlees. Hè. Moet u dus bij de eigen leden, de eigen aangesloten bedrijven. ook nog eens gaan kijken um, of iedereen de zaakjes wel op orde heeft? Is dat ook uw taak? Nou, wij promoten niet. We hebben een, een website vlees.nl. die gewoon alles. Uh, ambieert te communiceren over vlees. zodat mensen daar zelf orde over kunnen vellen. Um, dat is meer de taak. Wij doen niet aan promotie, maar we verschaffen informatie. Ja. Dus die taak hebben we niet. Uh, we proberen zoveel mogelijk achtergrondinformatie te geven zodat consumenten daar zelf een oordeel over kunnen maken. Maar nog een keer, moet de sector de blik even naar binnen richten? Kijk of iedereen de zaken heeft. Er is, behoefte aan, er is behoefte aan dat er nu zoveel mogelijk uit dit traject boven water komt. Zodat er uh, zoveel mogelijk afgevinkt kan worden, uh, zoveel mogelijk uitgesloten kan worden. Hoe meer informatie er nu uit dit handelstraject naar boven komt, hoe beter het is. Dat is even uh, doorwijten. Uh, de appel moet eruit, uh, hoe zuur die ook is. Maar appels moeten uit deze bedrijfstak. Uh, want met voedsel kun je niet, uh, niet schoemelen. Dave van der Riet van de Stichting Vlees.nl. Hartelijk dank. Goedemorgen. Arjen Robben, die speelde een hele wedstrijd. En zijn club zit in de halve finale. Dat hoort u zo. Nu de verkeersinformatie. Hè? Het regent wat, Kees Kwaks. En dat zie je. 60 kilometer file. Voor een donderdagochtend is dat veel op dit tijdstip. Problemen zitten voorlopig in Limburg. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht een ongeluk... tussen Kelpen, Oler en Gratum. Vijf kilometer. Linker rijstrook is dicht. Verkeer onderweg naar Duitsland. Met name Keulen kan vanaf knooppunt Leende Heide omrijden via Venlo. En op de A67 al veel vertraging van Venlo naar Turnhout. Acht kilometer tussen de afrit Soberen en het knooppunt Leende Heide. Er staat een vrachtauto stil bij knooppunt Leende Heide. De rechte rijstrook is dicht. Kees Kwaks bij de ANWB. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Je ziet ze niet, je hoort ze niet, maar ze zijn er wel. Drones, minor remmers. Heb je ze al gezien? Nou, nee, maar ze zijn hier wel, ze zijn hier wel aan het opbouwen, um, de drones. Terwijl we hier uh, ook zo'n voorbeeldje op een laptop zien. Ja, hier zie je dat we het uh, toestel lanceren met een katapult... Uh, daardoor ja, hebben we geen vliegveld nodig. Nee, dat klopt. Uh, een, een weiland of een, uh, een voetbalveld is voor wat ons betreft voldoende. Ja. En, uh... wat, hoe groot is dat ding wat we nu op het beeld zien? Dat is 3 uh... oh, ja. Ja. meter. Uh, een beetje een half zweefvliegtuig lijkt het. Ja, dat klopt. Het is een uh, vliegende vleugel. En daardoor uh, is die uh, optimaal. Het uh, uh, heeft de beste draagkracht voor een vliegtuig. En ook de uh, langste vliegduur op deze manier. Wij kunnen vier uur in de lucht blijven op een uh, elektrische aandrijving. Dat is langer dan een helikopter van de politie kan. Ja, met de Orbiter die we hier nu zien. En dit is uh, Joop Wenstedt die al een tijdje bezig is met deze techniek. Ja, De camera's worden natuurlijk ook steeds beter. Dat is natuurlijk wel een punt. Hè? Je kunt er van alles mee. Want we zien hier bijvoorbeeld ook een soort terrein van bovenaf. Hoe komt hij nou weer naar beneden? Hij uh, landt uh, aan een uh, parachute. Of hij kan uh, landen in een net, dat kan ook nog. Of hij kan een normale vliegtuiglanding maken, zeg maar, op het veld. Maar meestal landen wij met de parachute omdat dat uh, ja, het snelste gaat. En ook het meest nauwkeurig. En je hebt dan minste uh, grondoppervlak nodig. Mark de Haan heeft mij net foto's laten zien die hij voor ProRail heeft gemaakt. Met een infraroodcamera zie je precies... Wanneer de wisselverwarming kapot is, dat is natuurlijk heel veel handiger dan dat je er langs het spoor moet gelopen met een mannetje. Dat klopt, en ook veel veiliger. Maar jullie doen het met een helikopter, hè? Ja, dat klopt, met een helikopter. Binnen twee minuten zien we ja, gedeeltes waar de wisselverwarming het wel of niet doet. Ja. Nou, dat is dus een commerciële toepassing. Nou is het punt dat je tegenwoordig van die dingetjes bij de hobbyzaak kunt kopen, hè? drie, vier, vijf ventelwiekjes eraan, cameraatje eronder. Is dat het probleem een beetje? Ja, dat klopt. Het is uh, voor iedereen toegankelijk. Op zich is daar niks mis mee. Maar iedereen denkt ook dat iedereen overal mag vliegen. En dat is dan niet de bedoeling. Ik merk wel dat jullie je veel meer druk maken over het vliegen boven gebieden waar mensen zijn. En dat dat tot gevaarlijke situaties kan leiden als dus je niet weet wat je doet. Hè? Ja, dat klopt. Uh... Van de privacy. Dat klopt. Nou, die privacy, dat uh, is in het leven geroepen door een aantal hele slimme Amerikaanse advocaten die dachten om een paar centen te verdienen. Maar het, dat slaat eigenlijk nergens op, want vanaf 500 meter hoogte zie je niet wie het is. Uh, je ziet hooguit dat iemand een petje op heeft of de kleur haar of zijn kleur van zijn uh, shirt of broek, maar dat houdt het ook mee op. Je kunt geen details waarnemen. En uh, wil je dat doen, dan moet je hele zware camera's gaan meenemen. Ja, daar hebben we helaas geen ruimte voor. Maar uh, die privacy is gewoon nonsens. Overigens vliegen er dagelijks militaire satellieten over. Die zien tien keer meer dan wij dat doen. En uh, daar heeft men zich de afgelopen vijftig jaar nooit de druk over gemaakt. Het nee, dat is ook een beetje de nieuwe techniek. Maar wel het, het laagvliegen boven bijvoorbeeld. Want er zijn voorbeelden van. Hè. ING heeft een commercieel filmpje willen maken. Toen vloog het ding met camera en al en het is nooit meer teruggevonden. Heeft ING wel meer storingtjes de laatste tijd. Maar goed, uh, er is ook al uh, gefilmd bij een training van Louis van in de arena, dat ging ook mis. Dat klopt, ja. Dat is ook erg jammer om te zien dat ja, dat, dat soort cowboys en spektakel op nummer 1 staat bij veel bedrijven. Ja, jullie hebben echt een vliegopleiding al dus? Uh, ja, we doen zelf inderdaad ook aan vliegen. Dus we zijn al bekend in de luchtwater. Wat... Gewoon een brevet? Ja, ik in vliegen en mijn collega inderdaad in motorvliegen. Achter mij wordt voor de conferentie hier in de... Hightech Campus in Eindhoven wordt al een hindernisbaan opgebouwd... met een klein vliegtuigje, dus het moet toch mogelijk zijn... dat ik straks even het stuurknuppeltje ter hand neem, hè? Ochtends van 6 tot half tien, het NOS Radio 1 Het met Lara Rensen en Marcel Oosten. So In de Champions League plaatste Barcelona zich gisteravond voor de halve finales... door met 1-1 gelijk te spelen tegen Paris Saint-Germain. was genoeg na de 2-2 in de eerste wedstrijd. Arjen Robben plaatste zich met Bayern München ook voor de volgende ronde. Bayern versloeg Juventus voor de tweede keer op rij met 2-0. Mandzukic en Pizarro die scoorden. En Robben schoot nog een keer vrij op de paal. Philip Koken sprak na afloop met hem. Arjen, ik denk in het verloop van de eerste helft wordt al duidelijk... dit gaan jullie niet meer weggeven, hè?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 Dit is Radio 1. Alle wacht geweest, hier is het NOS-journaal Jan van der Putten. Het Syrische leger voert doelbewust luchtaanvallen uit op de burgerbevolking... en maakt zich daarmee schuldig aan oorlogsmisdaden, dat zegt Human Rights Watch. Het leger valt bakkers en ziekenhuizen aan. Sinds juli vorig jaar hebben zulke legeraanvallen... aan meer dan 4300 burgers het leven gekost, al dus Human Rights Watch.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 In Amsterdam-West is gisteravond een man neergeschoten in de buurt van het Mercatorplein. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Hij was wel aanspreekbaar. En de Amsterdamse politie deed op verschillende plekken in de stad onderzoek. Een onbekend aantal mensen is gearresteerd. En het Amerikaanse ministerie van Defensie is niet van plan... te bezuinigen op de Joint Strike Fighter. Dat blijkt uit de nieuwe begroting van het Pentagon. Het ministerie wil de komende tien jaar zo'n 150 miljard dollar bezuinigen. Er wordt een basis gesloten, tienduizenden banen verdwijnen... er worden wapensystemen geschrapt. Maar de ontwikkeling van het gevechtsvliegtuig JSF gaat wel door, volgens plan. En dat zijn de hoofdpunten.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 In het weekend wordt het dan echt warmer. Zaterdag is het nog 10 tot 15 graden, maar zondag loopt de temperatuur op naar 18 tot 21 graden. Dan blijft het overal droog. Ja, droog is het nu niet. Hoe merk je dat op de weg, Kees Quax? Dat merken we zeker op de weg, Lara. 100 kilometer, nou, dat, is, dat is veel voor half Wacht op een donderdagochtend. De meeste files bij Rotterdam, maar ook in de omgeving van Eindhoven en in Limburg loopt het verkeer een aantal plekken vertraging op. Het is mis op de A2, Eindhoven-Maastricht. Het is een ongeluk bij uh, Gratum, 4 kilometer. Uh, vanaf Kelpenolen staat die file. De linkerrijstrook is dicht. Dat heeft te maken met technisch onderzoek. En dadelijk zijn er ook bergingswerkzaamheden. Rijkswaterstaat denkt dat die rijstrook dicht blijft tot kwart over negen vanochtend. Het verkeer kan voorlopig beter omrijden. Als het de bestemming heeft die in Duitsland ligt, bijvoorbeeld bij Keulen... kan er worden omgereden vanaf verknopen Leende Heide via Venlo. Van de A67, Venlo richting Eindhoven, heeft daar een tijdje vanochtend een vrachtauto stilgestaan. Hij is inmiddels weer op weg geholpen. Er staat nog wel file, vanaf Asten tot Geldrop, 9 kilometer. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Certificeren? Dan moet u voldoen aan de norm. Bij DMV Business Assurance kijken we naar wat goed gaat en zelfs nog beter kan.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 Acht minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Bayern München en Barcelona deden wat ze moesten doen. Tom van Hek hoort u daar zo over. Eerst het vlees. Ja, binnen twee weken moeten 130 vleesverwerkende bedrijven in ons land weten... waar hun producten naartoe zijn gegaan. Want er kan vlees in zitten waarvan de veiligheid niet helemaal vaststaat... omdat de herkomst onduidelijk is. De Consumentenbond vindt dat nogal lang duren. Babs van der Staak van de Bond, goedemorgen. Goedemorgen. Moet u even uitleggen waarom duurt dat wat u betreft wat lang? Nou, er bestaat een uh, algemene levensverordening... en daarin is wettelijk vastgelegd dat... Iedereen in de keten, dus supermarkten, handelaren, fabrikanten... die moeten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier uur... aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kunnen laten weten... Uh, wat de herkomst is van een product, dus de toeleverancier... en wat de bestemming is, de afnemer. Dus ja, wij snappen niet zo goed waarom hiervan wordt afgeweken nu in dit geval. Heeft u contact gehad met de Voedsel- en Warenautoriteit? Nee, dat gaan we vandaag doen. We willen graag weten van waarom is hier dus inderdaad van afgeweken. Want ja, op deze manier zitten consumenten twee weken lang in onzekerheid. En ja, door alle affaires van de afgelopen tijd krijgt de, ja, de, de consumentenvertrouwen in voedsel knauw op knauw. Um, ja, en dit helpt natuurlijk niet. Consumenten weten niet om welke supermarkt het gaat. Ze weten niet om welke producten het gaat. Ze hebben misschien nog dingen in de vriezer liggen waarvan ze denken... ja, zou hier misschien ook paardenvlees in zitten? Wat moet ik er nou mee doen? Kan ik het mm. gewoon opeten? Moet ik er mee terug? Dus er is nog heel veel onduidelijkheid voor consumenten. Uh, en wij vinden dat dat veel beter kan. Mm. Wij hadden wel contact met de NVWA. En die zegt van ja, het gaat hier om een administratief probleem. Administratie niet op orde. En die snelheid is alleen geboden als er sprake is van een bedreiging van de volksgezondheid. Gezondheid, dat is hier niet het geval. Ziet u dat ook zo? Nou ja, waar geen sprake is van een bedreiging van de volksgezondheid, ja, dat is ook nog onduidelijk. De NVWA zegt van... Hè, hoogstwaarschijnlijk is er geen gevaar voor de volksgezondheid... maar ze leggen ook niet goed uit waarop ze dat baseren. Uh, consumenten die weten dus ook niet van... Hè, van waarom zegt de NVWA dat nou? Uh, is daar onderzoek naar gedaan? Dat wordt niet voldoende uitgelegd. Um, ja, en dan nog, ja, al is er geen sprake van een gevaar voor de volksgezondheid... consumenten willen toch weten wat ze moeten doen... en waar het wel en niet goed is... en of er dingen mm. in zitten die er niet in horen te zitten. Nou is het niet... Uh, uh... Uh, gaat het gaat niet om producten die, die gisteren zijn gemaakt. Het gaat om gegevensadministratie van de afgelopen 2,5 jaar. Ik kan me wel voorstellen dat ze daar iets meer tijd voor nodig hebben dan 4 uur. Ja, maar goed, als je een ter termijn stelt van twee weken, dan geef je ze natuurlijk wel heel erg ruim de tijd. Want okay. wat nou inderdaad als het zou zijn dat er wel uh, de, uh, de volksgezondheid in gevaar was, dan zou het ook zo snel moeten kunnen. Dus dat zou in dit geval, ja, willen wij in ieder geval graag horen waarom ze voor zo'n uh, ruime termijn uh, kiezen. Wij willen dat graag ook zelf van ze horen. Mm -hmm. En wij denken dat de communicatie richting consumenten echt wel beter kan um, dus inderdaad, van om welke supermarkten gaat het, om welke producten gaat het. Ja, maar als je dat nu gaat doen. zeggen, dan, dan creëer, creëer je misschien wel wat, wat paniek onder consumenten. Ja, maar nu verkeren consumenten in onzekerheid. Ze kunnen beter weten waar ze aan toe zijn. Hmm. Maar dan moet het wel eerst duidelijk zijn, hè, waar al dat vlees gebleven is. Ja, dat moet wel is. eerst duidelijk ja. zijn. Nou ja, goed, daarom nemen wij ook contact op met de NVWA. Maar goed, we hebben gezien, niet alleen nu, ook aan het begin van de paardenvleesaffaire... dat er weinig over gecommuniceerd werd. Vorig jaar met de Salmonella-affaire. Dus wij hebben gezegd, ook al toen het debat in de Tweede Kamer was... over voedselfraude, van nou, die communicatie richting consumenten... die kan gewoon beter. Die moeten niet uit de media vernemen over terugroepacties. Dat moet gewoon via de NVWA allemaal gecommuniceerd worden. Opener en transparanter dus, bij de NVWA. Dank u wel, Babs van der Staak van de Consumentenbond. Graag gedaan. Gaan we naar het voetbal. Tom van Hek, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, we hadden het goed gisteren, dat ja. wel, maar het ging niet echt makkelijk. Even Barcelona ook kan dat. Uh, nou ja, hoe kan dat? Er zijn altijd, uh, de, ja, dit is het hele woord. Want er zijn allerlei teamgoeroes die altijd zeggen dat de keten zo sterk is als de zwakste schakel. Nou, ik denk dat ze bij Barcelona er wel achter zijn dat de keten zo sterk is als de sterkste schakel. Want hij zat een uurtje op de bank te wippen Messi. En als je hem in beeld had, hij was heel onrustig. En als je zo goed voetbalt, is kijken natuurlijk ook vreselijk naar zo'n wedstrijd. Dus hij zat nagelbijten te kijken. Maar uh, toen, uh, ja, uh, Paris saint germain de Leiding nam, toen moest hij toch, kwam hij toch. En ik vond het bijzonder knap dat hij inderdaad met een paar acties het hele vertrouwen teruggaf aan Barcelona. Prachtige inleidende actie waar uiteindelijk de 1-1 mee viel. Maar Barcelona, de superioriteit is er wel een klein beetje af natuurlijk. Je zag het ook aan het publiek. Er was echt opluchting. Men was dolblij met die 1-1. Eh, wel terecht, vind ik, over twee wedstrijden, ook gezien de buitenspelgoals in de vorige wedstrijd van Paris Saint-Germain. Maar neemt niet weg dat het een hele, hele lastige avond was. En Paris Saint-Germain heeft zich wat mij betreft toch wel een beetje richting de top van het Europese voetbal gemeld, hoor. Dit toernooi vond ik verrassend beter dan ik eerlijk gezegd van tevoren verwacht had. En Barcelona Corona is helemaal geen zekere winnaar van de Champions League dit jaar. Oké. Okay. Nou, en Bayern München laatste halve finalist. Ja. Hoe komt die ploeg op jou over? Nou ja, dat is eigenlijk uh, de meest overtuigende samen met Real Madrid... wat mij betreft tot nu toe. Want Bayern München ja, kwam eigenlijk nauwelijks tot niet in de problemen. En dan kan je zeggen, Juventus is ook geen grootheid meer. De coach van Juventus zei ook na afloop, het gaat heel lang duren, eer een Italiaanse club weer... de Champions League kan winnen, want de verschillen zijn echt te groot geworden. Hij zei, dat, dat zien we en dat voelden mijn spelers ook. En dat zag je ook, want Juventus... En toen deden, nou, spek en bonen is iets te veel gezegd... maar had toch geen moment het idee echt, echt iets te kunnen. En Bayern München, ja, twee keer 2-0. Beetje klinisch vinden mensen het, maar het is toch ook wel heel knap, hoor. En als je over teamprestaties spreekt met individuele uitblinkers ook. Nee, Bayern München is ook een hele, hele sterke kandidaat... ook voor het tweede jaar op rij weer in die halve finale. Ja, en de coach van Juventus heeft gelijk natuurlijk... twee Spaanse clubs in de finale, waar ja. ze veel geld hebben en grote sterren. Maar... Ook twee Duitse. Ja, dat laatste is voor het eerst. Nou, in Duitsland hebben ze ook aardig wat geld in het voetbal zit. En zeker Bayern München. Maar het is toch voor het eerst twee Duitse clubs. Uh, maar die hebben drie... de begrotingen beter op orde, Tom. Ja, ze hebben de begrotingen daar heel goed op orde. Daar zijn ze veel, uh, uh, ja, punklieger in natuurlijk. Hebben ze allemaal netjes voor elkaar. En ook Dortmund heeft zich uh, gemeld. Er zijn veel mensen die hopen op een onderlinge Duitse clash... en een onderlinge Spaanse clash. Ik hoop dat niet. Ik hoop op twee Spaans-Duitse clashes. Uh, de enige die er niet bij is van vorig jaar is Chelsea. Die wonnen uiteindelijk. En uh, Vorig jaar, ik geloof dat ik er ook bij hoorde, toen wisten we allemaal zeker dat Barcelona Real dan de, loten, de finale zou worden en het werd Chelsea-Bayern, dus uh, ik beperk mij maar eens dat ik zeg dat ik met spanning <laughs> naar de loting uitkijk, dat <laughs> het veiligste voorlopig. Nou, we zaten daar nog goed hoor. Ja, we hebben nou, tegen deze was ronde heel ja, goed Ja, gaan. deze oh, ronde op ja, ja, we? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, zo gaat goed dat. Goed Als je wint heb je vrienden. Ja, helemaal waar. <laughs> nou vriend, allemaal op mes. Ja, op maandag. <laughs> Joy. Goed. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Protest in Parijs tegen homohaat na geweld tegen een uh, Nederlandse homo... hoort u zo een reportage over. is yes, Kees Kwaks bij de ANWB met een natte ochtendspits. Klopt. En een probleem in Limburg. Inmiddels is er wat meer duidelijk over het ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Blijkt te gaan over een spookrijder die in alle gevochten daar de op- en afrit met elkaar heeft verward. Vrij snel daarna volgt een aanrijding. Vanaf Eindhoven naar Maastricht staat er 5 kilometer tussen Kelpen, Oler en Gratum. De linkerrijstok is dicht en dat blijft die tot zeker na 9 uur vanochtend. Verkeer onderweg naar Duitsland kan vanaf leende Heide beter via Venlo rijden. Een vrachtauto met pech heeft een tijdje voor vertraging gezorgd op de A67 van Venlo naar Eindhoven... Bij Geldrop staat nu nog vijf kilometer. Wij gaan luisteren naar uh, Jacob Gardner met Clear the Air. De Nederlandse zanger speelt alles zelf. Deze single is uit januari 2013. 10 voor 8. u luistert naar het NOS Radio In journaal Zo'n 2000 mensen protesteerden gisteravond in Parijs tegen homofobie. Een centrale rol speelde de Nederlander Wilfred de Bruin. Die woont al zo'n tien jaar in Parijs... en hij werd afgelopen zondagnacht in elkaar geslagen... toen hij met zijn vriend buiten liep. Foto van zijn bont en blauw geslagen gezicht zette hij op Facebook... en dat portret haalde de pers in binnen- en buitenland. Die of de mensen die zo'n speech gaan houden... zich dus melden willen bij het blauwe teentje. Trouwens ook te herkennen aan de vlag met een roze driehoek. Een paar duizend mensen hier, schat ik in. Ik zie iemand lopen met een foto van het toegetakelde gezicht... van Wilfred de Bruin. Een foto die heel wat mensen hier hebben gezien. Ja, ik heb de foto van Wilfred, die een ami. Dus dat was een ontwikkeling Du rassemblement, Deze demonstratie tegen homofobie was al gepland, zegt hij, maar kreeg een extra lading door het geweld tegen Wilfred. In de demonstratie loopt ook een prominent lid van de socialistische partij mee, Anne Hidalgo. Ze spreekt er schande van wat de Bruin is aangedaan. C'est une violence physique après beaucoup de violence verbale. En que les politici qui ont joué aussi à attiser een krachtige beschuldiging van Hidalgo die dus zegt dat politici een beetje enigszins verantwoordelijk zijn voor het aanzetten van geweld. En dan doelt ze op de polarisatie van het debat om het homohuwelijk. Het slachtoffer zelf is nog lang niet hersteld van al zijn verwondingen. Nou, eerste is het de voortand, achter. Dus ik slis een beetje. Uh, ten tweede zit een scheur in mijn lip, maar het ernstige zijn zeven breuken in mijn uh, schedel, allemaal rond de oogkassen en uh, boven de uh, kaak. En het zijn allemaal scheuren waar botsplinters afgekomen zijn. Wat er gebeurd is, we waren zaterdag uh, op een feestje... Uh, gezellig, bij vrienden, hier in Parijs. En we, kwamen, we wilden naar huis wandelen, het is niet zo ver weg. En daarna wordt het voor mij zwart. Ik word weer wakker als we in een... Uh, ik ben in een ambulance, ik zit onder het bloed. Uh, mijn vriendje is bij bewustzijn gebleven. Ik liep blijkbaar met hem arm in arm, we waren heel vrolijk. En hij... Uh, we hoorden opeens, uh, Tja, de homo, kijk homo's. En hij kreeg onmiddellijk een ram voor zijn ogen. Toen uh, is er een foto van u gemaakt. De, wie heeft die foto gemaakt? In het ziekenhuis misschien? Nee, ik heb heel de nacht op de eerste hulp gebracht. Toen kwamen we zondagmorgen om een uur of tien thuis. En ik zei tegen mijn uh, vriendje, uh, waar natuurlijk helemaal kapot. Zijn, gezegd, ik maak een foto nu van mij. Want ik zag toen pas mijn eigen gezicht in de spiegel. Toen u thuis kwam? Ja, en dat... Uh, ja, dat was heel, heel moeilijk. En ik zei, maak hier een foto van. Want als we die klootzakken pakken, dan moeten we dit kunnen laten zien in de rechtbank. En... Maar nog heel eventjes, want u zet het op Facebook. Vervolgens is het verspreid. Ja. Uh, het is in uh, Franse media terechtgekomen, in Nederlandse media terechtgekomen. Was dat uw bedoeling? Ja, het was bedoeling om aandacht te vragen. Want als je kijkt, die Facebookfoto is publiek geplaatst of openbaar. Met daar aan vastgehaakt een aantal namen van kennissen en vrienden van mij hier. die een netwerk hebben in de politiek en de media. En ik had gehoopt dat het daardoor hier in Frankrijk wat mensen het zouden oppikken. Wat er vervolgens gebeurd is sinds zaterdag, zondagavond. is mij natuurlijk. hadden we absoluut nooit verwacht. Dat zelfs Al Jazeera dingen plaatst. Dat ik gebeld word door alle media in Frankrijk. Alle televisiestations, de kranten. Corriere della Sera. En dat doet heel veel goed en dat laat zien dat er al iets leeft in dit land. En ook echt iets aan de hand is. En aandacht genereren, dat is gelukt. Want kort daarna staat Wilfred de Bruin alweer een volgende cameraploeg te woord. De marche is al georganiseerd. Want er is een absoluut en triste in Frankrijk om een manifestatie tegen de mens. onze correspondent, was bij die demonstratie in Parijs. Ik is maar minuten voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Mijn Remmers, mag je al? Ja, we gaan, we gaan nu het knopje take off op de iPad indrukken. Vier wikken gaan hard draaien. Het ding is 40 bij 40 centimeter. Blijft boven de vloer zweven. En Gerald Poppinga van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartinstituut bedient hem. Maar ik heb het net ook gedaan. Het is een fluitje van de cent. Het is bijzonder makkelijk. Dit kan je zo kopen. Op het moment dat je in paniek raakt, laat je gewoon je vingers los van het tablet. Dat en blijf blijft hij stil, stil hangen. Hè? Ja. ja. Je moet er niet met je vingers tussen komen, maar daarom zit er ook een soort uh, ja, Tempex-mal uh, omheen. Ja, dat Hier zit een camera in, hè? Er zit een uh, HD-camera in. En uh, ja, terwijl we vliegen, kunnen we dus opname maken van de omgeving. En hij, hij houdt zichzelf met behulp van het beeld ook precies stabiel. Hij heeft een camera die naar beneden kijkt en probeert op hetzelfde punt te blijven hangen. Mag dit. iedereen hiermee vliegen? Uh, Binnenshuis, zoals we nu doen, kun je hier gewoon mee vliegen. Maar mag ik ook de buren filmen? Dat uh, is niet mogelijk, denk ik. Maar daar moet u eigenlijk iemand anders hebben, omdat dat niet onze tak van sport is. Kijk, Lara, gelukkig zit er ook een belangrijke toets op het scherm. Dat staat bij emergency. En als we drie indrukken, dan gaat hij keurig landen. Heb jij deze nou bestuurd? Ja zo zo goed hè. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel wil de namen van de bedrijven die vlees van de verdachte vleesverwerker Willy Celden in Os hebben gekocht en verwerkt. Supermarkten en winkels staan in de startblokken om mee te werken aan een snelle oplossing van de affaire, maar hebben daarvoor meer informatie nodig, stelt het CBL in het Brabants dagblad. Ja, ik vond nog een aardig berichtje trouwens eh, eerder op eh, de site van Omroep Brabant, waar een eh, ja, vleesafnemer Harm Jansen van Bouwman Food aangeeft... dat hij eigenlijk niet kan zien of het paarden- of rundvlees is... toen hij het van Celte kocht. Um, zeker weten doet, uh, doe ik het niet. Ik kom zelf uit de slagersfamilie, maar aan de vleessnippers... zoals wij die krijgen aangeleverd van Celte, is het niet te zien. Maximale duur van de uitkering bij werkloosheid, de WW... blijft waarschijnlijk drie jaar. Eerste twee jaar betaalt de overheid de WW. Werknemers en werkgevers draaien dan op voor het derde jaar. Werknemers gaan daarvoor premie betalen, meldt de Volkskrant. Niemand durft zich ziek te melden. Veel werknemers kampen met stressklachten, maar blijven niet thuis euh, uit angst hun baan te verliezen, zegt de Arbeunie in het AD. Het gaat gemiddeld om zo'n 10 tot 20 procent van het personeel. Cyberaanvallen, waarbij websites met grote hoeveelheden data worden bestookt, zijn gewoon te koop. Op internet schrijft trouw. Cybercriminelen en hackers bieden online op marktplaatsen hun diensten. Nederlandse zwartspaarders hebben in totaal nog 1,1 miljard euro op hun rekening in Luxemburg en Oostenrijk geparkeerd. Dat meldt het AD. Afgelopen jaren hebben al wel veel spaarders hun geld terug naar Nederland gehaald. In 2009 hadden Nederlanders namelijk nog bijna 3 miljard euro op geheime rekening in het buitenland. Het Uruguayaanse parlement heeft een wetsvoorstel voor het legaliseren van het homohuwelijk goedgekeurd. Daarmee is Uruguay wereldwijd het twaalfde land waar huwelijken tussen dezelfde sekses mogelijk wordt. Staat op nu.nl. Zo'n 18.000 klanten van de Deutsche Bank Nederland moeten een andere bank zoeken. Ze kregen de komende dagen namelijk een brief waarin staat dat Deutsche Bank niet de geschikte bank voor hen is. Het gaat om 2000 particulieren die volgens het Financiële Dagblad nog tot 30 november bij de bank mogen blijven. Op de voorpagina van het AD dan een foto van Syrische vluchtelingen. Dit keer niet het leed dat normaal gesproken de kranten haalt. Nee, op deze foto staan twee kinderen... die net een doos met speelgoed hebben gekregen van het Rode Kruis. Daarmee zijn ze dolblij en rennen ze terug naar hun onderkomen... in een Jordaans vluchtelingenkamp. Volgens Juventus-coach Antonio Conte... bestaat Ajax als topclub niet meer. Dat zei hij nadat zijn ploeg uh, gisteravond door Bayern München... was uitgeschakeld in de Champions League. Volgens Conte zijn Real Madrid, Barcelona en Manchester United... de Europese supermachten... Vergeet hij er niet één? je misschien? Ajax was ja. het te kloppen team. Ajax is een club die nu alleen nog maar jonge spelers opleidt. Ja. En trending topic op Twitter is Eva Jinek. Ze stopt bij Omroep WNL en gaat bij de KRO en NCRV een talkshow presenteren. Dit betekent het einde van WNL, want Eva was WNL, zegt iemand. Lance Armstrong heeft zijn landgoed in Austin in de Amerikaanse staat Texas verkocht. Hij heeft er 3 miljoen dollar voor gekregen. Volgens persbureau AP wil Armstrong wel in Austin blijven wonen, maar dan wat kleiner. Ja. Een brief die 40 jaar geleden per flessenpost is verstuurd, is terug bij de afzender. Mike Posma. Wat is het een Zeven Schreef op haar tiende een. Uh, of het zal Mieke wel zijn. Mieke Posma. Op haar tiende een briefje. stopte dit in een fles. Gooide ze tijdens een vakantie op Ameland in de Waddenzee. En een man uit Bremen heeft de fles nu gevonden. U leest daar meer over op, op RTV Noord.